Strijders van de Libische Overgangsraad houden nog altijd het Gaddafi-bolwerk Benny omsingeld. Ze zouden de stad inmiddels in het noorden zijn binnengegaan en vechten met Gaddafi-getrouwe sluipschutters. Bij de Somalische terreurorganisatie Al-Shabaab is een Nederlandse Somaliër actief. Dat staat in een rapport van de Verenigde Naties, meldt het VPRO-radioprogramma Bureau Buitenland. De man reisde vorig jaar samen met twee anderen uit Europa naar Somalië. Daarbij werden ze geholpen door een mensensmokkelaar die bekend staat om zijn contacten met Al-Shabaab. De inlichtingendienst AIVD zegt dat er een onderzoek loopt naar de steun van Somaliërs in Nederland aan de terreurorganisatie. In een bos bij Veldhoven is het lichaam van een man gevonden. Het is vermoedelijk de vader van het jongetje van één dat gisteren in Veldhoven door een misdrijf om het leven kwam. De politie gaat uit van zelfdoding maar wil andere oorzaken nog niet uitsluiten.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 Dat, uh, dat zou ik niet zo willen zien. En als je nou heks bent geweest vroeger. Mm -hmm. In een vorige leven In het bedoel vorige je Mario. Ja, okay. ja. Kan je dan weer terugkomen als heks of is dat dan gewoon over? Ja, nou, ik denk dat dat wel kan. Ja, ja. Ik ken wel mensen die dat zou hebben. Hmm. Uh, ik niet zou altijd, zo maar band, <laughs> Ik Zou zomaar een brandluchtje <laughs> ik, uh, <zitten. laughs> <laughs> <Ja. laughs> ik was, uh, nou Misschien was ik ook wel heks. Maar ik heb meer een andere levensherinnering. Ik was meer priesteres.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 En, maar al te vaak komen er heel bijzondere, leerzame dingen uit. Worden die avonden bezocht uitsluitend door vrouwen of komen Kom. daar ook nee, mannen? Er komen ook mannen, gelukkig. <laughs>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 Het is wel zo, ik heb dat zelf wel. En uh, dan denk ik van, oh, oké. Okay. Dan is het of tegenaan, of het, het ligt dan een beetje, of het is al geweest. Dan denk ik, oh ja, tuurlijk. dat was het. Dat dus dan denk ik, ja, ik voel me raar en dan kijk je dus, erbij en denk je, oh ja, ik zie het al, het is de maan. Ja. Dus merk jij verschil tussen uh, toenemende maan, volle maan en, en afnemende maan. Dus wassende maan, volle maan. Ja. Maar ja, dat is ik een moet symbool wel zeggen, voor, in, de, in de stad is het moeilijker te, te volgen. Ik... Uh,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 Dus, maar ik weet niet of iedereen dat heeft, maar ik, in ieder geval wel. Nou, in Zandvoort is dat best wel. Is dat er ook heel okay, goed, hoor? He? Ja, dat ja, lijkt me ook wel. Bij ja. de zee, de zee hoort bij de maan. Ja, als je dan, ja. Dan, dan. Ik laat de hond dan uit en dan loop je daar en dan kijk je en denk je, oh yeah. ja. ja dat Susan dat Smit zo. heeft er een boek over geschreven, Hex in the City. Hè? Ja. Eigenlijk, dus dat gaat over het feit. Dat heb ik niet gelezen. Oh, nou, het ja. komt op neer dat je dus in de stad een andere beleving hebt van de volle maan. Dat kan Spuren me je goed voorstellen. De... Ja. Ja. Ja, nou ja, volgende week zondag is er dus weer maanavond.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 Je oh, staat ook op .nl. Ook van de schilderijen Ja, dat is ook ja. om te kijken. Dan gaan we nu naar de muziekbespreking. Rob.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 En ik ook. Ja, dan doen we cd-release op de radio. Ja, ja, ja leuk. Maar het is ja, want... een bijzondere cd geworden, vind ik zelf. Ja, de opnames zijn al klaar. De opnames zijn klaar, dus een deel met zang. En uh, een ander deel is alleen harp. Mooi. Ja. En waarom heb je deze cd gemaakt? Eigenlijk uh, had ik de muziek eerder dan het boek. Ik... Oh. Uh,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 en dat is eigenlijk een beetje ook hoe ik uh, met andere disciplines omga. Want ik schilder dus bijvoorbeeld ook. Dan is er dus een onderwerp wat in mij hangt. En daar geef ik dan een lichaam aan. Dus of het wordt een muziekstuk of een schilderij. Of uh, noem maar op. Je maakt een hele mooie ezelsbrug of bruggetje bedoel ik nou, naar de <laughs> ja, schilderij. Ik, ik zag je jouw maakt. hoofd. Ik dacht. <laughs> nou, ik zag mijn hoofd, je moet van een de schilderij denken. <laughs> nee, ik dacht, hij wil een ezelsbruggetje. <laughs> een toegangsbruggetje.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 En uh, ja, daar kun je dus ook allerlei onderwerpen uh, in verwerken. En het zijn kleinere schilderijen. Uh, uh, ja, het zijn in dit geval zijn het dus tekeningen. Ze zijn best wel groot. Ze zijn op A3 de originele, maar ik verkoop ze op afdrukjes van 10 bij 10 op Canvas en op A4.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 In bij de mensen ja in model bij de mensen met zichtgevingsvaardigheden uh, nou. ja. het is naast de natuurwinkel naast de natuurwinkel ik kan het niet mislopen tussen de bieb en de natuurvoedingswinkel ja. <laughs> ja, mooi um, ja uh, doet me eigenlijk denken aan modellenwerk kaarten hmm. we gaan naar de tarot mm -hmm. de fototarot. ja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 Mm, ik probeer ze te verleiden, de ogen te openen. <laughs> dat is voor jou niet moeilijk, denk ik. <laughs> ja, op die manier misschien niet, maar ik probeer niet heel autoritair ermee om te gaan. Eigenlijk heb ik gemerkt dat als je dus dingen aantrekkelijk maakt... Eh,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 tribals, van keltische vlechtwerken eigenlijk, ja, het, uh, i, i. dus uh, ik moet er nog op de site zitten, maar ik, uh, ik maak ja. de hele boel niet verkopen, ja. Ja. Ja, het zonde eigenlijk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 ja, yeah, I know. <laughs> ja. Een zeer speciale plaats. Ja, ik heb je? No comment. <laughs> no comment. <laughs> ja. Ja. Het is de geen kleuren uitzending. Troost, ik heb hem ook gezien. Oh, no. Nou, okay. Okay. dat is geen fantastisch. Ja. Um, we gaan even door met het, uh, het, uh, het, het, het Femke zijn. Ja, um, mm -hmm.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 Ik, ik, ik was daarvoor al. hij in het groepsstudie? Ja, ja. Dus Die wordt zo geboren, zeg ik Eigenlijk wel, ja. Ja. ja, dus, ik, ja, dus ik, ik, ik heb het niet heel, heel duidelijk op de website gezet. En ik heb voor de hekstijdschrift geschreven onder een andere naam. Onder de dus naam Flora. En dat was dan, was dan goed genoeg. En, ja. Dat is dan mijn hekskant. Ja, de reden waar je het over hebt ja. is niet meer verkrijgbaar. Ja. Als tijdschrift is nog wel op. Uh, online. online. Ja. Ja, dus. ja, nou er zijn nog heel veel exemplaren die uh, bij. Uh, ja, bij winkels te koop zijn. Ja, en op zolder staan uh, bij mensen. Dus als iemand interesse